The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 Zonder een hopp 2010. Dit is uitzending 4 van Entertainment for You. Dit, dit is ZFM. 20 jaar. Dit is ZFM. ZFM, ZFM. in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. Ja. Kijk. En een een hele mooie goede uitzending gaat het middag. worden. Goedemiddag en Dit dit is ZFM. Bij... ZFM. CFM Zandvoort, er gaat een klein dingetje fout. Dat kan altijd gebeuren. Maar hartelijk welkom bij Entertainment View op CFM Zandvoort. Alweer 20 jaar CFM. Dat is zo'n mooi uh, leeftijdje hè? Ja, precies. Al 20 jaar hier in de regio. Uh, het beste van het beste. Ja, daar zijn we allemaal heel erg blij mee en ja, uitzending 4 van Entertainment for You gaat hoop nieuwtjes met zich meebrengen. Ja, u heeft het allemaal wel kunnen lezen in de krant, op Hive, op internet, uh, overal. De bladen stonden ervoor, want dan hebben we niemand in het minder dan in de uitzending. Dan... Wolter Cruise! Ja, ja. ja, we hebben Wolter Cruise in de uitzending en daar zijn we heel erg trots op natuurlijk. Zeker weten. We hebben het er, er lang aan moeten trekken, om het maar zo te zeggen, ja. en veel mailtjes moeten sturen, maar uiteindelijk is het dan toch gelukt. Hey Pascal, moet ja. je zien buiten? Ja. Wat, wat staan daar? Fans, hè? Ja, ja. <laughs> er staan echt fans buiten hier. Ja, dat is echt niet normaal. Is dat bodycard staat voor de deur. <cof tu> <ple> nee, nee, dat nog net niet. We oh. maken het niet te overdreven, maar... Maar weet je wat het, waardoor dat komt? Mensen denken dat Walter Cruz meteen hier komt, hè? Ja, in de studio. Dat staat ook zo echt groot in de krant, Walter Cruz met CFM, en mensen denken heel snel dat het meteen in de studio is. Maar dat is helaas niet zo, want we hebben hem aan de telefoon. En dat komt ook helemaal goed. Ja. We zetten gewoon zo'n box buiten, en dan kunnen ze meegenieten, toch? Ja, precies. En uh, misschien... Want warm is melden, dan moet het helemaal goed komen. Ondertussen, eh, mochten jullie vragen willen stellen, kijk even op wwwentertainment Want eh, daar staat een link hoe je eh, rechtstreeks vragen kan stellen aan Wolter Kroes. Ja, en uh, we hebben ook nog veel andere dingen tijdens entertainment for you Wat hebben we, Rudy? Ja, op de tweede uur gaan we Mick Harren bellen. En er is een uh, fan van Mick Harren, die heeft een, dus een tatoeage gezet van Mick Harren zelf. Op zijn rug, hè? Ja. Nou, daar gaan we natuurlijk heel veel meer hebben. over vragen. We hebben ook René Smulders in het eerste uur. Ook altijd gezellig. Ja, precies. Ja, René Mulders, opkomend artiest. U weet, uh, u bent van ons gewend. Wij zorgen ook dat er uh, wat onbekende artiesten in het daglicht komen te staan. En uh, vandaag is dat René Mulders. Ja. Uh, we hebben ook nog uh, verder Sacha Brouwers. Sascha Brouwers is bekend als het duo Erik en Sacha Voorrest Of Sacha en Erik Voorrest. En uh, ja, in het begintijd van uh, Roy On Air, om het zo maar te zeggen, hebben wij haar regelmatig in de uitzending gehad. En zijn we ook op haar cd-presentatie geweest. Zij heeft een hot nieuwtje. En wat dat zometeen is, dan moet u zeker blijven luisteren. Hier bij Entertainment for You. En natuurlijk, vaste prik, hè? Henry, poster Henry natuurlijk met het show nieuws. Laten we poster. Dat ben jij. Ooster de was dat. Zometeen live. Of Walter We zijn nou helemaal in de, in de, in de Wolterkruis stemming. Maar dit was natuurlijk Guus Meeuwers. Zometeen meteen Croes live hier in de uitzending. Heb je vragen, ga even naar wwwentertainment en daar zie je hoe je je vraag kunt stellen. Versto Hier op CFM Zandvoort. Oké. Okay. <laughs> Hé, hey, uh, ik heb een leuk uh, nieuwtje misschien. Want uh, ja, Mike en Colling... die uh, hebben een benefietconcert georganiseerd... voor Giro 555. Uh, op 4 februari op donderdag... is er vanaf... 8 uur s'avonds tot 1 uur een leuk, gezellig feestje aan de gang. En uh, waaronder ook Ron Link, Henk Dame en Albert van Bentum en Lef op gaan treden. Voor meer informatie kan u altijd kijken op www.mikeandcolling.nl. En het concert heet Mike and Collin and Friends, speciaal voor Giro 555. En is het nou niet leuk als we gewoon gezellig eventjes een nummertje draaien van die Mike en Collin? Dat gaan we doen. Oké, okay, bij deze. Vanaf de eerste dag, de eerste lacht, toen wist ik het meteen. Je ging op avontuur in oud cultuur en nee, zo is er geen één. Oh meisje want Gaal Ja, wel een hitje worden. Mike en Colin met jij. Lekker nummer hoor. Ja, heel erg uh, altijd uh, gezellig, Mike en Colin. Ze waren laatst ook nog bij RTO Boulevard hè, nadat ze bij ons waren geweest. Ja. Nou, helemaal leuk, Mike en Colin. Zometeen de Cruise hier in de uitzending bij CFM Zandvoort. Daar zijn we zo trots op. En zo gespannen. Ja. <laughs> jij, ik niet. Nee, Mijn graf. vingertjes die gaan heen en weer. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hey, um, ik wou Colin tegen hem zeggen. gewoon. Hé, hey, Rudy. Je Het is een Mike. Jij hebt nog een, een, uh, je, hebt nog een uh, leuk uh, berichtje, want uh, ja... Jon de Bever. Ja, ja, die gaat een uh, single presentatie. Hij heeft een nieuwe single uit. Dat heet Ben jij alleen. En hij heeft een single presentatie op 20 maart. 2010 natuurlijk. Dat doet hij in Reusel. In de vrachtkar. En dat, het, uh, dat is van 8 tot 1. En de kaartverkoop is via Kees Stevens. Dat is keesstevens.online.nl en je kan bellen met de vrachtkaart. Dat kan je allemaal op internet ook vinden Ja, natuurlijk. op www.jondebever.nl Zometeen in ieder geval, Wolter Mensen kunnen nog steeds sms'en. Waarheen, Pascal? Ja, mensen kunnen me sms'en naar 3010. En dan moeten ze eventjes call me in het Engels. Spatie Wolter, spatie bericht. En dan uh, krijgen wij het bericht hier binnen. En dan uh, zullen wij de vraag aan Wolter stellen. Of we halen je in de uitzending en mag hem zelf stellen. Oké, okay, en wij gaan gezellig eventjes naar een plaatje misschien. Want misschien belt Walter ook nu al live in de uitzending al op. Dus uh, wij zijn uh, zeker uh, benieuwd. Hé, hey, um, ja, er komt een nieuw talentenjacht in uh, Zandvoort, hè Rudy? Uh, ja, dat is natuurlijk van on-air events, is dat uh? ja, ja, zeker weten. Um, ja, op, uh, op diverse datums. Ik ga de datums even voor mijn neus uh, halen. In uh, ieder geval op 5 maart... Dan uh, gaat de eerste voorronde plaatsvinden van On Air Fans Talented. En uh, mensen kunnen daar zich daar nog steeds op inschrijven. En meer informatie vindt u op www.entertainmentforyou.tk. En um, ja, er zijn nog genoeg plaatsen vrij. Dus ben jij nou een talent? Heb jij nou talent in zingen? Dan kan je je even opgeven. opgeven. Ja. Ga gewoon even naar www.entertainmentforyou.tk. En dat is de website van ons eigen radioprogramma. Hey, Roy. Ja. Ik zat, uh, zat laat een beetje te internetten. En ik heb een uh, oplossing voor de fileprobleem. Vertel! Nou, die is er niet. <laughs> het blijkt een menselijke uh, ja, reactie te zijn. Er was een filmpje en dan zag je allemaal auto's. Die gingen op gelijke snelheid. Gingen ze achter elkaar aanrijden. Maar natuurlijk, als de ene al remt, remt de andere natuurlijk ook. Ja. Dus het eigenlijk, je kan het misschien lichter maken, maar helemaal verhelpen gaat nooit. Omdat het altijd een, me een menselijke reactie is. Oké. Okay. Hé, hey, um, geloof ik... Uh... ...gaan wij zo meteen ergens voor plaatsmaken. Maar in ieder geval, wilt u nog eventjes een vraag stellen aan Walter Cruz? Dat kan allemaal hè? via www.entertainment4u.tk. En dat, dan komt u misschien wel live in de uitzending. En uh, ja, dat wordt gewoon uh, een en al gezellig en knallen natuurlijk hè. He? ik heb nog een nieuwtje namelijk. Oh, Lionel Richie ja. is bezig met een nieuwe versie van het nummer We Are The World. Ik heb het gehoord. Ja, en uh, verschillende artiesten zoals Usher, John Legend, Natalie Cole, Sting... Alicia Keys, Justin Timberlake, Fergie en Wycliffe Sean, die komt uit Haiti, uh, die worden genoemd ja, om mee te zingen. En ze gaan dan proberen Michael Jackson er ook uh, in te krijgen, zeg maar. Als jij die CD nou even direct aan Pascal geeft, kan hij hem even meteen draaien. Dat is misschien wel heel erg leuk. Welk nummer is dat? Ik zal hem even geven. Ja, dat doen we. We gaan hem draaien. Hij is natuurlijk, uh, was natuurlijk een heel erg uh, mooi hitje. En ja, het is helemaal mooi ja, dat het uit wordt gebracht waarschijnlijk voor je This, hè? Ja, dat, dat uh, komt dus nog. Ja, en nu gaan we even een mensen, plaatje voor Hayati denk aan Haiti Giro 555 Den ja. Haag. Ja, ja en zometeen is het echt Severo. Hij komt zometeen live in de uitzending. Maar eerst even het plaatje van onze grote vriend, Rudy. Ja, ja. Dit is allemaal voor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 Nummer, en er komt een nieuw jasje omheen, heb ik begrepen, dus uh, we gaan hem binnenkort vast meer draaien. Wordt al beker gespeculeerd in Zandvoort en de omgeving, maar nu is hij er ook echt, hè? We hebben het over de enige echte Walter Kroes! Hey. Goedenavond uh, of Goeiedag, middag avond. Walter. Of is het nog middag? Ja, Ik... het is nog middag hè? Oh top, nou goeiemiddag. Hoi. Hoi. Hoi. Wat nou. leuk dat je tijd hebt gevonden om even tijd, ja dat je tijd hebt om ons eventjes te woord te staan. Want je hebt het ontzettend druk volgens mij. Ja, het is een gek huis. Ik moet zo de auto weer rijden naar Weert, naar Limburg toe. Ja. Dan ga je naar mijn oude werkgever. Morgenmiddag sta ik in Nijmegen, morgenavond staan we in Eindhoven. En, ja, en dan van de week begint de theatertour weer, hè? Ja, je bent nu twee weken bezig met je theatertour, geloof ik, hè? Ja, klopt. klopt. 7 januari is de première geweest. Ja. Dus je hebt nu vier shows gedraaid? Ja, en het is, uh, is ongelooflijk. Ik vind het helemaal te gek. Ja, het is, het is iets wat ik niet had verwacht, want ja, theater is natuurlijk heel wat anders dan de grote feesttenten, zeg maar de Ahoy's, de Hallen, de Heineken Music Hallen en dat soort tenten zeg maar. Mm -hmm. Tenten, dat zijn gewoon mega grote zalen natuurlijk waar je voor staat. Ja. Ja, en dan, nu ga je natuurlijk heel intiem, je gaat nu uh, zeg maar heel dichtbij, zo heet mijn tour ook, je gaat nu heel dichtbij het publiek en ja, ik vind het gek. <laughs> ik had het niet gedacht. Het, is een, het, is een, het lijkt me een heel ander iets. Als dat je op een podium staat waarbij de dranghekken staan. En de ja. mensen gewoon op vijf uh, meter afstand gehouden worden. Ja nou. Het, het, het, ik, ik toevallig gisteravond stond ik dan in een zaal. Met, met, met, met zomaar zeg 2000 mensen. Een soort sporthal. En inderdaad dan heb je het over die hekken die ervoor staan. En daar sta je dan drie kwartier op te treden. Dat is tien keer zwaarder. Als een show van twee uur in het theater. Mm -hmm. Want in het theater. Ja daar kun je natuurlijk. ...heel veel rust pakken. Je kunt je, je kunt je mooie liedjes laten horen. Je kunt je kleine liedjes laten horen. Je breekbare liedjes. Ja, en aan de andere kant... ...maak je daar de hele tent ook weer gek. Dus de mensen gaan ook op de stoelen staan. En ik had zelfs van, van de week... Nou, dat, ...dat is helemaal niet mijn ding, maar... ...hadden we een Polonaise dwars door het hele theater heen. Dat had ik nooit verwacht. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar het is ook denk ik een stuk interactiviteit... ...wat je hebt uh, in zo'n theater, of niet? Ja. Meer, meer communicatie met de mensen in ja, je zaal? Veel meer, veel meer. En de mensen, kijk, het, het, het verschil tussen het theater... En, ...en zeg maar de optredens in het land... ...dat is, uh, de mensen zitten ten eerste... ...dus die zitten al met hun armen over elkaar... ...op jou te wachten als je binnenkomt. Zo van, nou, laat nou maar eens zien... Wat die Wolterkruis dus werkelijk kan, want in een feesttent hebben de mensen natuurlijk een sloot drank op en die komen echt om feest te vieren en om het zweertje met, met een paar duizend mensen mee te maken. Ja, in het theater heb je per mens de aandacht. Ja. En dat is echt, echt te gek. Ik had dat niet gedacht, maar ik vind het echt fantastisch. Ja, in het theater doe je ook een uh, duet uh, af en toe met je dochter. Hè? Hoe trots ben jij op haar? Ja, welke, welke papa is er ja. sowieso niet trots op zijn dochter? Nee, dat is waar. Ik denk dat, dat elke vader trots is op zijn dochter wat ze ook doet. Maar ja, het is wel heel apart als je met je dochter samen een liedje zingt. Waarbij je die twee stemmen in elkaar hoort overvloeien. Weet je, het is toch jouw zaadje. Het is toch jou, mm -hmm. <laughs> jou, jouw ding wat daar op het podium naast je staat, zeg maar. Mm -hmm. Hoe oud is ze? Pem is elf. Elf? Okay. Ja, ja, ja, en ze, ja, ze doet het echt hartstikke leuk. Ze heeft. Uh, ...twee musicals gedaan, ze heeft uh, oh. Pinocchio gedaan... ...en onlangs Siske de Rat. Daar speelde ze een, een soort van hoofdrolletje in, ze speelde bedje. Okay. Ja, daar ontdekte ik haar stem, zeg maar, dat ik dacht van... ...jeutje. Wat lief. Ze dat kan is mijn dochter. Echt. Ze kan het echt. <laughs> ja, natuurlijk ja, Dan met die uitstraling die ze er dan bij heeft... Zeg ...maar dat vrolijke wat ze, wat, ze, wat ze over zich heeft. Ja, weet je, dan heb je zoiets van... nou weet je, laat ik toch eens wat proberen. Dus we hebben samen een plaatje opgenomen... Tenminste, op, de, op het nieuwe album komt er een nummer, dat heet Vraagtekenland. Mm -hmm. Ja, en dat is natuurlijk te gek om dat dan ook in het theater uit te proberen. Ja, dat was echt fantastisch. Echt hartstikke leuk om te doen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. We hebben een luisteraar en die wil jou graag wat vragen. Hartstikke goed. Goedemiddag, of goedemiddag uh, Anita. Hi. Jij bent hele grote fan, hè? Ik ben een hele grote fan. Hoi, Aniet. Hé, Molten. Helemaal, ik vind het helemaal spannend, ik vind het hartstikke leuk, ja. maar na nou, gisteravond was het helemaal gek. Maar ik heb even een vraagje, hoe ervaar je zelf het theater door? Ja, ik, ik, ik had er voor mezelf had ik er niet zo'n hele grote voorstelling van, omdat ik natuurlijk, zeg maar ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig. maar ik, ik ben natuurlijk het, het, het, het, het ramcircuit, ben ik gewend, zeg maar, ja. snel optreden, aanrazen, door het land heen rijden, ja. van de ene klus naar de ander, en. Ja, en nu kom je in een hele andere wereld. Je zit met je bandje samen, zit je te eten, voordat je gaat optreden. Je gaat smiddags rustig repeteren, je komt in een soort van, van huiskamer terecht met zes, zevenhonderd mensen. Ja. Ja, en daar mag je dus helemaal laten zien wat je in je hebt. Ja. En dat is natuurlijk met de ballads, met de mooie liedjes die we in al die jaren hebben opgenomen, is dat wel te gek om te doen, hoor. Oké, okay. nou ik vind het hartstikke leuk voor je. Ik wens je alle succes toe en ik zie je dinsdagavond in Almere. Hartstikke leuk. Nou, tot dinsdag. Hey, kan je, dankjewel hè. Oké, okay, doei. Een echte fan. Volgens mij word je echt overstroomd met fans, of niet? Ja, dat, is echt, dat, dat, dat gaat best wel heel ver. <lacht> maar het is wel heel leuk hoor, want één ding, zonder deze mensen, zonder de zeg maar, Anita en, en al die duizenden mensen die er zijn, heb je geen carrière hè. Hm, nee, nee want, Anita, ken Want Anita, ken jij al best wel lang, toch? Nou, Anita, ja, ik herken haar nou toevallig net aan de stem. Ik, ik heb haar voor het eerst ontmoet bij een, bij een Trosreis, zeg maar met Tros Muziekfeesten. Ja. Ja, en sindsdien komt ze heel vaak naar optredens toe. En ja, weet je, dit soort fans, zeg maar, die zien alles van je. Die komen naar de, naar de optredens in het land, die komen naar de grote cafés, die komen naar de Ahoys, naar de Heineken Musical, maar nu ook naar theater. Ja, en als je dan van hun hoort dat theater toch wel het allermooiste is wat ze hebben meegemaakt. Dat, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te horen. Ja. je, ik... de mensen hebben je van heel dichtbij, hè? Ja. En als ik hier laat me los doe, komt dat heel anders over. Als dat ik laat me los bijvoorbeeld in een feestand doe. Ja, als je bij de Piratenfestijn staat, dan is het heel wat anders natuurlijk. Ja, nou doe ik het daar maar twee per jaar van, want dat vind ik wel heel massaal. Ja, dat is uh, wel uh, erg groot, ja. Dat, dat, uh, maar ik, ik. Ja, het is fantastisch. Het, het theater is echt. Op dit moment voor mij uh, een hoogtepunt, zeg maar weer, in mijn carrière. Die ik tot nu toe in die 20 jaar gehad heb. Mm -hmm. en, en ik heb Ahoy ook gedaan vijf keer. Ik heb de HMH ook vijf keer gedaan. Maar dit, dit is heel, heel wat anders. Dit is zo intiem en zo direct met je publiek bezig zijn. Ja. Dat, ja, dat is ook weer hartstikke leuk om te doen. Je gaat een hoop extra vrienden eraan overhouden. Ik hoop het, maar ik, ik verloge niet mijn afkomst hoor. Ik verloge niet hetgeen wat ik gedaan heb. Want dat blijf ik ook gewoon doen. Ik wil gewoon het land in. Ik wil gewoon vanavond weer lekker richting Weert rijden. En daar een optreden geven. En, en, en, weet je, dit is gewoon iets wat erbij is gekomen. En ik, ik hoop dat dit uitbouwt naar nog meer. Ja, een, vind ik extra, wel heel leuk. een extra dimensie aan je carrière. Ja, maar wel een ontzettende leuke. Ja. Want weet je, hier zitten niet alleen Wolter Kroes-fans in het theater. Er komen ook mensen die lid zijn van een, van een theater, zeg maar. Die gewoon. ...een, een jaarkaart hebben... ...en die kunnen dan naar een x-aantal voorstellingen... Ja, ...en als je dan van die mensen hoort... ...joh, wij zijn absoluut nooit fan geweest... ...van hetgeen wat jij gedaan hebt... ...maar nu weten we pas echt wat je doet... ...omdat je natuurlijk dat stempel hebt... ...van Viva Hollandia, van de hele nacht liggen dromen... ...van Shalala en dat soort liedjes... ...ja, nu zien ze in ene dat er nog een hele andere artiest ook is... ...die ook nog... Ik ben je prooi doet. Die uh, Laat me los doet. Het seizoen van ons doet. Uh, ja. Nieuwe liedjes brengt. Met een fantastische band erbij. Want dat moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Ik heb een, uh, ja, een groepje muzikanten om me heen nu. Dat zijn zeven jonge mensen tussen de 20 en de 28 jaar. Top muzikanten. Dat is zo gaaf om met die mensen muziek te mogen maken. Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat, uh, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Dat geeft dat extra sfeertje ook hè, op het podium. Dat is heel wat anders als met een tape het land ingaan. Ja, ik, wild, ik heb nog wel een vraag over. Uh, ja, het is natuurlijk vreselijk wat daar is gebeurd. Ja. Uh, heb je daar al iets voor gedaan? Of ga je daar nog iets voor doen? Voor een ja, goed doel? Ik heb sowieso geld overgemaakt natuurlijk. Uh, ja. wat, wat denk ik iedereen wel gedaan heeft. En ja, weet je, ik, ik, ik ben daar constant mee bezig. Wij krijgen, wij krijgen zoveel aanvragen en zoveel dingen. En wat ik bijvoorbeeld heel leuk vond, vanmiddag stonden er weer allemaal van die kleine kindjes aan de deur. Nou ja, ik had nog, uh, ik had nog een, een stuitflessel liggen, dus die heb ik me meegenomen. <laughs> en weet je, ik, ik, ik doe heel veel. Maar net als iedereen, denk ik. Want iedereen doet daar heel ja. veel voor. Ja, er is ook veel geld opgehaald. Zat je eigenlijk in het belpanel? Uh, ik ben er wel voor gevraagd of ik mee wilde doen. Maar ik kon het absoluut niet redden. Ik heb het zo druk gehad deze week met, met theater en alles eromheen... Dat ik, ik, ik haalde dat gewoon niet, dat verhaal. Maar ja, er zaten de 350 die het gelukkig wel gered hebben. Ja. <laughs> dus Heem. ik denk niet dat ze Walter Cruz daar gemist hebben op dat moment. Ja. Maar Walter Cruz, je bent ook ambassadeur zelf van een ander soort programma, hè? Ja, dat klopt. Misschien kun je daar iets over vertellen. Ja, er zijn, uh, ik, er zijn twee goede doelen die ik, uh, die ik heel intensief steun. Eén uh, daarvan dat is Michael Winks, stichting ja. Michael Winks. Dat is een stichting die maakt zich hard voor, uh, voor mensen die zeg maar in het ziekenhuis liggen. Uh, die het heel slecht hebben in het ziekenhuis. Die dus echt ziek zijn. Mm -hmm. En uh, die eigenlijk een beetje van de buitenwereld afgesloten zijn. Omdat ze geen internet hebben. Ja. Nou, Michael Wings, die, uh, dat, is een, een, een Michael, dat is een jongen die, uh, die is zelf overleden aan kanker. Die was bezig met zijn studie uh, als uh, uh, straaljagerpiloot. Mm -hmm. En die kwam er dus achter op het moment dat hij in het ziekenhuis lag. Dat hij zijn studie niet kon afmaken. Want hij, had dus, hij was dus echt buitengesloten van, van mobiliteit, zeg maar, wat internet betreft. Ja. Nou, die jongen die heeft een, een systeem bedacht. dat hij dus vanuit het ziekenhuis de studie kon blijven vervolgen. Mm -hmm. Nou, op een gegeven moment is die jongen dan toch overleden. Dat is niet goed gegaan. Maar zijn familie, zijn ouders en, en, en een aantal vrienden om hem heen. die hebben zijn, zijn idee in ere gehouden. En ja, die hebben de stichting Michael Wings opgericht. En, al het geld wat daar naartoe gaat, dat wordt gestoken in, in, in systemen... zodat ze in het ziekenhuis ook uh, kunnen internetten op bed. Oké. Okay. Ja, dat is een fantastisch, fantastisch initiatief. Ja, ja ik had, dit was bij mij nog niet bekend, maar ik las het inderdaad vandaag op je site. Dus, ja, ja. Ik vind het wel een heel erg, uh, heel erg mooi doel. Ja, dat is een ontzettend mooi doel. Want vergeet niet, als jij drie of vier maanden in een ziekenhuis ligt... of, of twee maanden, en jij bent bijvoorbeeld aan het studeren... Ja, dan wil je toch graag verder... Nou, dat, dat, dat, dan is dat soort dingen is gewoon echt gek, want je hebt niet overal wifi. Je kan nee. niet in elk ziekenhuis zomaar met je laptop kun je op internet en, en ja, dit zijn gewoon hele goede initiatieven vind ik. Oké, okay, ja ja, ik vind het inderdaad zelf ook een heel goed initiatief. Ja, verder ik... steun ik dan uh, nog een goed doel, dat is Stichting Tess. Mm -hmm. Dat is niet omdat mevrouw Tessa heet, maar toevallig <laughs> <laughs> heet die stichting zo. Uh, ik ben, onlangs ben ik op Curaçao geweest voor een, een concert samen met mijn band op Mambo Beach. En je hebt daar op Curaçao heb je zeg maar dat dolfinarium, dat is een, een, maar dan de Curaçao versie daarvan. Mm -hmm. uh, kindjes uit Nederland die kunnen daar naartoe. En uh, door middel van dolfijntherapie, kunnen kinderen die een, een soort van achterstand hebben. Mm -hmm. Kunnen door communiceren met die dolfijnen. Wordt dat zo ongelooflijk gestimuleerd waardoor ze die achterstand verminderen. En daar ben ik achter gekomen met een jongetje die. Uh, die is daar drie weken geweest. Die, kon, die kwam op Curaçao aan en die, die, die sprak bijna niet. Mm -hmm. Die was heel erg in zichzelf gekeerd. Ja. En na drie weken dolfijntherapie zat hij met iedereen te praten daar. Dat is ja. heel mooi. Ja, dat vond ik. Dus ik had zoiets van, nou, die, die neem ik er gewoon bij. Want <laughs> ik, ik ben zelf gek op dolfijnen en gek op diepzee duiken. En dat is helemaal mijn ding. Dus ik, euh, nou ja, daar wil ik me ook heel graag hard voor maken. Omdat ik zelf ook vijf kindjes heb. En je moet er niet aan denken dat jouw kinderen zo'n achterstand hebben. Dat, euh, dus ja, dat, is, dat zijn eigenlijk de twee dingen waar ik helemaal heel erg mee bezig ben. Ja, ik vind het wel heel erg mooi dat je daar ook helemaal in opgaat. Het is ja, echt iets, ja, iets van jezelf, hè? Dit is echt iets van mezelf, ja. ja. Ja, allebei hoor. Allebei die doelen. Okay. Je gaat een heel hoop mooie dingen op, vind ik zelf ook. Uh, zoals natuurlijk jouw uh, hit uh, FIFA Hollandia. Dat was natuurlijk ook een mooie tijd, hè? Ja, fantastisch. Ja, sowieso is je eerste nummer één hit altijd een fantastische tijd. Maar ja, wij zaten op dat moment in Bern. We waren druk bezig met, uh, ja, met feestvieren met nog 40.000 andere Nederlanders volgens mij. Ja. Met, met het verschil dat ik toen die plaat had. Ja, en dan, dan word je gek. Ja. Dan op het moment dat je daar hoort dat je plaat op één staat en 40.000 mensen zingen elke vijf minuten die plaat. Dat is, dat is ongekend. Maar ja, we gaan weer een nieuwe WK krijgen. Ja, Wolter Cruz hè? <laughs> ja, Wolter Cruz Dat is dan wel de, de initialen inderdaad. Nou, ik heb vanmiddag de nieuwe FIFA versie gehoord. Oké. Okay. Uh, dat wordt met recht een Akuna Metata versie. Een echte Zuid-Afrika versie. Leuk. Leuk hoor. En die gaan jullie absoluut op jullie draaitafel krijgen. Oké. Okay. En wat denk je er dus zelf van het van WK? Maakt Nederland een kansje? Nou, kansje. Sure. Volgens mij ja. als, als, die, als die verwende voetballers een keertje hun best doen. <laughs> Want ze hebben allemaal de kwaliteiten. Ze hebben ja. allemaal uh, het inzicht om wereldkampioen te kunnen worden. weet je. Wij hebben gewoon fantastische spelers in het elftal zitten. Nou, als, die, als die eventjes alle verwennerijen en alle, al het geld wat ze verdienen eventjes omzetten en vertalen naar wat ze echt kunnen. Volgens mij kunnen wij dan absoluut wereldkampioen worden. Dat denk ik ook wel ja. Ik denk dat wij het beste team van de wereld hebben. Alleen de, de spirit moet er even in komen. Ze moeten ja. zich eventjes alles om hun heen vergeten en ervoor gaan. En dan denk ik dat FIFA uh, ja. Hollandia weer een nummer 1 in kan worden. Juist. Per ongeluk. Hey Walter, er heeft net iemand hier in de studio aangebeld. En uh, ja, we hebben haar even, ze zit in een rolstoel, dus we hebben er even naar binnen gereden. Um, Amanda? Hi, ah, ik vroeg me af, um, is er nog iets wat u niet gedaan hebt, wat u wel zou willen doen? Is er nog iets wat ik niet gedaan heb, wat ik... Nou ja, ik, er zijn nog heel veel dingen die ik heel graag zou willen doen, Amanda. En wat staat er op nummer 1? Uh, op nummer één, dat zou op dit moment... Uh, ja, het is per moment verschillend, hè. Het ene jaar wil je dit en het andere jaar wil je dat. Nou, wat ik nog heel graag zou willen... Dat is mijn theatertour afsluiten in Carré. Dat lijkt me echt fantastisch. Dat is volgens mij het, het ultieme theater in Nederland. Maar als je diep in mijn hart gaat kijken... Wat ik echt, echt, echt nog heel graag zou willen... Dat is een stadion. Okay. Nog, nog één keer bijvoorbeeld de arena vullen of... Voor mij op de Kuip, dat maakt me ook niet uit. Dat zijn er ook maar 50.000. Ja, leuk toch? Of het AZ-stadion bijvoorbeeld, dat mag ook van mij, dat vind ik ook niet erg. Maar een stadionconcert, dat lijkt me echt te gek. Oké, okay, helemaal top. Oké. Okay. Walter, tot slot. Je staat ook van de week in Haarlem, hè? Ja. ja. Zijn daar nog kaarten voor te koop? Ja, ik denk dat er nog wel wat kaarten te koop zijn. Maar het gaat wel heel goed hoor. Okay. Het is wel, maar volgens mij kun je daar gewoon nog kaarten. Nou, dat is helemaal mooi. Dus uh, dan kunnen ze even naar je website gaan, wolterkroes.nl. Ja, daar staan alle, alle telefoonnummers van alle theaters op die we doen. En uh, ja, ik zou zeggen, luister eens, kom die kant op. Want het is een, een hele andere Wolterkroes als die de mensen gewend zijn. Oké. Hé, Wolter, doe je vanavond op de Weerterbergen de mensen daar even de groeten van mij? Ja, het dat zijn allemaal oude collega's van mij namelijk. Komt helemaal goed. <laughs> <laughs> okay. En je krijgt uh, trouwens, we hebben zo meteen Sascha Brouwers uh, in de uitzending. Hartstikke leuk. Die is bekend bij jou. Dat, dat, dat moesten wij ook aan jou doen. Leuk. Het vriendinnetje van me van vroeger. Ah, nou, helemaal leuk. <laughs> en, een fantastische collega. Ja, is zeker waar. Wolter, hartstikke fijn dat je even in onze uitzending kon zijn. En uh, we oh. houden je in de gaten. En wie weet spreken we in de toekomst weer. En in ieder geval heel veel succes met je theatertour. je theater -tour. En ja, maak er... dankjewel. En ik zorg dat de Viva-versie, de zodra die er is, komt jullie ja. kant op en uh, knallen met die ballen. <laughs> ja, oké. Okay. helemaal top, helemaal top genaamd, bedankt. Bedankt. we gaan, We gaan even oh, okay. jouw zomerhitje draaien van vorig jaar. Super. Veel succes met de uitzending, hè. Oh, wel. Bye.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 Thank you don't know Het je mee. Het wil je leren. Dat na een tegenslag het hij weer is te keren Het zegt geniet van elke dag zolang het gaat. Het zegt: vertel je liefste lief waar het op staat, het maakt je dag, zorgt voor een lach waar je ontbijt. Doe mij men. ...krijgen zijn bk uh, hit gewoon hier in de brievenbus... de Cruise met tjalalalala. Geweldig. Ja, het echt was een leuk. heel leuk interview. Leuk om zo'n interview te doen, echt. Uh, en dan uh, met alle mensen die eventjes uh, in de uitzending kwamen... ...allemaal top en uh, ja, dit was gewoon echt geweldig. En we gaan even door, want uh, we hebben een heel druk programma vandaag. We hebben namelijk vier uh, mensen die we in de uitzending gaan spreken... ...en de volgende persoon is René Smulders. Ik zeg, uh, goedenavond René. Goedenavond. Goedenavond, hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ja? Gelukkig allemaal druk beetje, dus ik, uh, alles goed op de weg. Alles goed op de weg. Vanavond gelukkig. een vrije avond of uh, mag nou, je straks weer geluk... onderweg? Nee, gelukkig heb ik vanavond één keer een vrije avond. Oké. Okay. En als je elke weekend een druk weekend hebt, nou, nou dan mag ik het ook wel eens een keer een keer een rustige avond Dan mag ik het ook wel eens een keer zijn. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Hey, kun je ons een beetje vertellen hoe je, je bent een opkomende artiest? Wat, wat heb je gedaan en uh, ja, vertel eventjes aan ons wie is René Smulders? Nou, ik ben René Smulders. Ik ben uh, 42 jaar. Ja. Ik zit ongeveer uh, pak een beetje uh, een kleine 24, 25 jaar in de muziekwereld. Dus ik ben ooit begonnen eigenlijk zeg maar, als uh, DJ en verder gestrand eigenlijk als geluidstechnicus. En van geluidstechniek is uiteindelijk aan het zingen geraakt. Oké. Okay. En dat en klopt wel leuk. Dat, ja. is, dat is dan best wel een carrière. Ja. En je bent dan zingen geraakt. Uh, heb je singles uitgebracht, albums uitgebracht? Vertel. Nou, ik, ik heb totaal heb nu uh, drie albums uitgebracht. Mm -hmm. uh, ik heb een verzamelalbum uitgebracht. Dus uh, het zijn met uh, zeven andere artiesten. Oké. Okay. En ik heb de laatste, uh, Vorig jaar heb ik een single uitgebracht. En ik heb dit jaar, op 10 januari, heb ik mijn laatste nieuwe single uitgebracht. Ja, die hebben we hier ook in de studio net ontvangen. Nog eventjes op het laatste moment. Dus die kunnen we straks gaan draaien. Ja. Nou, als is hey. goed We hebben jullie allebei de singles nu. Dus ik heb de single van 17 mei, vorig jaar heb ik even naar jullie toezongen. Mm -hmm. Dus de singles zijn als het goed is bij Ja, we gaan ze straks na het nieuws draaien. Want we zitten een beetje in tijdgebrek. We hadden net een interview met Walter en dat liep hem een beetje uit allemaal vandaar. Maar na het nieuws gaan we jouw single draaien. Hey, uh, heb je hem zelf geschreven? Of, uh, of laat je hem schrijven? Heb je er zelf een hand in? Nou, ik heb de single niet zelf geschreven. Mm -hmm. uh, ik heb een heel fijne collega, Jack Vergaans, ook uh, met nog een collega van hem. Die hebben de tekst geschreven. En Kees Tel, uh, de man dus, die ook achterbij spreekt, uh, Gerard Jo, die zit er ineens, in, Schiermans, die de muzieklijn maakt, die heeft uh, de muziek gecombineerd. Oké. Okay. Dus het is wel eventjes uh, een paar grote namen. Het is niet zomaar eventjes Jan Boeren en Fluitje. Nee, het, is, uh, het zijn inderdaad grote namen. Dus we hebben toch gewoon uh, ja, niks heel goed aangepakt. Ja. Kijk, we blijven in de, in de wereld zitten. En uh, ja, je wilt elke keer steeds weer een stapje verder af. En ja, dan kun je niet als op een gegeven moment op een klein, uh, kleinere studio komt in een onbekende studio. Dus je moet op een gegeven moment naar een bekendere studio gaan. Je gaat met bekendere tekstschrijvers aan de gang. En vandaar ga je uiteindelijk mee verder werken. Ja. Heb je ook al een clip gemaakt of zit uh, dat nog niet? Uh, nee, zijn we nog niet had, zover? Nee, de clip uh, die hebben we nog niet gemaakt. Er zijn uh, wel de plannen. We hebben wel de afspraken gemaakt voor de clip te maken. Dus uh, ja, ik verwacht eigenlijk binnen nu en een week of vijf toch wel een clip te hebben draaien. Oké. Okay. Nou, dat uh, dat gaat rap. Ja, en dan, dan hopen we dat het opgepakt gaat worden bij TMF en uh, de Box. als Bestaat het nog Nee, de Box, de box bestaat uit MTV. <laughs> MTV. Nou, <laughs> ja. MTV. En Sterren.nl. Ja, het zal wel Sterren.nl worden en TV Oranje. En Brabant uh, die misschien, daar zijn we ook nog mee bezig. Dus ja, we, we durven het eigenlijk nog niet goed allemaal te zeggen wat er allemaal gaat komen. Nee. Maar ik weet wel dat er in ieder geval nog het een en ander in het verschiet zit. Oké, okay. ja, dat klinkt, het, het klinkt in ieder geval een, als een mooi project wat, wat, waar, waar je mee bezig bent op dit moment. En uh, ja... Mijn collega's, jullie zijn zo stil. Het is helemaal in slaap gevallen. Nee, We hebben allemaal leuke reacties gekregen via internet, dus die ben ik heel veel aan het beantwoorden. <laughs> Oké, okay. nou, hey uh, René, is er verder nog iets wat belangrijk is dat de luisteraars van je weten? Nou, het belangrijkste is de nieuwe single, die is uit uh, 10 januari uitgekomen. Noem hem, maar hem even. De, uh, de nieuwe single, Eén Nieuwe Dag. Eén Nieuwe Dag. Ja, samen tegelijk, tegelijk uitgekomen ook met de single van Jack Verraenzonk. Mm -hmm. En die, de single van Jack, Jack heeft ook de naam van nacht. Dus ja, we zitten weer wel een beetje in een nieuwe dag en nacht. Uh -huh. uh, dus nu blijkt dan wel heel mooi, we gewoon een gigantisch spektakel gehad. Nou, we zijn gewoon keihard aan het werken om uh, ja, met volgende producten aan de gang te gaan. Ja, en, uh, en uh, dat wordt dan eerst een, een, een, een clipje en dan ga je verder kijken met eventueel nog meerdere singles. Nou, ik, uh, ik ben eigenlijk al uh, heel druk bezig met twee nieuwe singles. Oké. Okay. Maar de nieuwe singles ja, die lopen, komen eigenlijk uh, volgend jaar, want dit jaar krijgen we er niet meer voor elkaar. Uh, ik heb samen met een hele fijne collega eigenlijk, uh, eigenlijk twee karnavalsnummers liggen voor mm -hmm. volgend jaar. Dus die gaan volgend jaar komen en dan moet helemaal gaan, ja, een spektakel gaan worden. Ja. Dus dat wordt allebei, dus we twee een heel nieuw jasje. Dus die komen, daar komen volgend jaar mee naar buiten. Dus ja, er zit zoveel in verschieten. Ik ben bezig met nieuwe teksten te laten schrijven. Dus ja, er is nog van alles mogelijk dit jaar. Ja, nou ik ben ik, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga je in ieder geval in de gaten houden. Want wat ik van je gehoord heb, vond ik erg goed. Dus ik, ik ben erg benieuwd wat er allemaal nog van je gaat komen en of je.